Ook weer fantastisch. Echt prachtig. We gaan nu naar het volgende. Julian. Julian gaat uh, richting de piano. Julian is van de muziekschool New Wave. En hij uh, is daar al zo'n vier jaar in de leer. Bij Paul van der Plas. Toch? En is dit voor jou de eerste... Nieuwjaarsconcert die je doet. Eerste nieuwjaarsconcert. Nou heel erg knap, want Julian doet dus zowel piano als zang. En wat ga je van ons spelen? Ik kom even naar je toe, want jouw microfoon. Tenminste, ja, volgens mij gaat Marcus nu het geluid wat harder zetten. Ja. Ik speel Seasons van Wave to Earth. Dat is een Zuid-Koreaanse band, hè? Ja, de, de heel veel nummers die ze schrijven is ook in Koreaans, maar sommige ze, proberen ze dan ook in Engels te doen. Ja, dat is mooi. wat een mooie keuze. Ja, ik heb en het thuis toen, even geluisterd. Ik vind het echt heel knap hoe jij dat dadelijk gaat doen. social media had ik wat sheet, uh, muziek gevonden, dus dat had ik toen uitgeprint. Toen had ik uitgevonden dat er ook nog zang bij was, dat dus heb ik toen ook geleerd, want ik vond een heel mooi nummer. Ja, nou, ik denk dat de mensen in de zaal dadelijk ook verrast zijn. Wat ga het. je nog meer doen? Ik zie hier staan Haven't Met You Yet van Michael Bublé. Klopt. En I'm Still Standing ja. van Elton John. Ik en dan opbouw... kan iedereen wel een beetje meezingen, denk ik. Ik hoop het. Mee. <laughs> ik hoop het. Er zit een flinke opbouw in en energie. Er zit een flinke opbouw in energie. Nou, heel veel succes en plezier vooral. Dank u wel. Okay. Jullie ook. is if I did so.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 And I know someday that it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. Na na na na na na na na na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 I'm looking like a true survivor, I'm feeling like a little kid No, I'm still standing after all this time I'm picking up the pieces of my life without you on my mind I'm still standing, yeah, yeah, yeah I'm still standing So a fool could never hope to win You're stuck down the road leaving me again The threats you made were meant to cut me down But if our love was just a circus You'd be a clown by now Cause don't you know I'm still standing Better than I ever did I'm looking like a true survivor I'm feeling like a little kid No, I'm still standing after all this time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 Nou, dat ging echt fantastisch, Julian. We zongen zelfs een beetje mee. He? En nu? Het. Hij doet mee, hij is een ongekende klasse. Ongekend. Ongekend, hartstikke leuk. Echt top. En de zaal mee, he? helemaal goed. Dan is het nu de beurt aan. De, de beatboxzingers, beat hè? He? Heel goed. Ja. Daar komen ze al. En ze gaan een heel mooi lied ook zingen. Van Suzanne en Freek. Ja, Als het... het avond is. Ja, yeah. yeah. als het de avond is, I'll be there for you. Dat is het tweede nummer. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. En dat is van? The Rembrandts. Ja. En die zijn vooral bekend geworden van uh, de titelsong van uh, de, de, de tv-serie Friends. Friends. Ja, Ja. Super ja dat was hartstikke keuze. leuk. En voor American, The Red Box. Dat gaan ze ook uh, the Red spelen. Box. Ja, die hadden geloof ik één, één, één grote hit. Ja. En in vele landen was het ook uh, het enige, de enige hit, <laughs> zeg maar. enige hit, ja. Ja. Maar ik denk wel dat uh, de beatboxingers veel, veel meer succes hebben dan uh, Redbox. Ik denk zo. So. Daar gaan we wel vanuit. Ja. En daarna is pauze, hè? Ja. Ja. Ja, jammer. Maar ja, af en toe moeten we weer even drinken, hè? Dus, uh, En even plassen. En, maar... Ja, even sanitaire stop. Ja. Maar in ieder geval, we gaan eerst hiervan genieten. We gaan ervan genieten. Juist. En dan hebben we zo 20, 25 minuutjes pauze. En dan uh, gaan we weer voor de tweede helft. Heel veel succes. door Evangelina Zoek en de drums Thomas Keilenburg. Fantastisch! En nu hebben we wel even pauze verdiend. Tot zo! de twee talenten van deze dag bij het nieuwjaarsconcert in Zandvoort. Ik hoop dat jullie thuis mij zien. Bo en Julian. Uh, Julian is al geweest. Hoe heb je het ervaren? Want het was voor jou de eerste keer. Ja, dus is mijn eerste keer. Ik vond het um, erg leuk in elk geval. Het was een beetje spannend, want het zijn wel heel veel mensen. Het was een volle zaal. Uh, in principe, nou, ik ga nog de live terugkijken. Even kijken hoe ik het heb gedaan. Uh, nou, je kwam heel ontspannen over. Dat nou. vond ik. Ontspannen was ik niet. Ik vond, ik vond het wel best spannend. Blij dat ik het zo heb laten lijken. Ja. Um, ja, je hebt goed getraind, ge goed geoefend. En dat kwam ook zo over. En uh, je kreeg zelfs de mensen mee. Ze gingen een beetje meezingen. Nou ja, dat kwam mede door jouw hulp. Ze zei: Kom even mee bij ja. I'm En dat deden ze ook. Dus dat was leuk om even iedereen mee te zwepen. Ja, geeft jou dan ook wel een, denk ik, een goed gevoel van: Oh, ik word gehoord, uh, mensen vinden het leuk. Ja, het was een beetje eng om dan te spelen en dan hoor je helemaal niks anders. Dan ben jij de enige in een ruimte met duizend mensen of zo. Ja, iets minder. Maar zij waren allemaal stil. Dus bij dat Eimsel standing, er was echt een gevoel van de rust dat kwam toen iedereen mee ging doen met de yeah, yeah, yeah. Als je iets spannend vindt, dan is het begin altijd heel een beetje ja, eng. Maar daarna ga je het omzetten in plezier ervan hebben. Want je hebt er hard voor geoefend. En je treedt wel vaker natuurlijk wel op. Uh, maar ja... Zo leer je het ook en dat je vooral ervan moet genieten. Nou ja, je moet gewoon sowieso door. Dus dan uiteindelijk ben je heel erg gespannen, dan hoor je ook haperingen, ga je ietsjes te snel, pas je het aan. Maar dan uiteindelijk zo weer halverwege, dan denk je nou, nou moet het gewoon. Ik ben bezig, we gaan door. Had je zelf gekozen, de drie nummers? Ja, ik heb zelf gekozen. Ik had het zo al eerder gedaan, bij een eerder concert was Bo ook bij. Um, en daar, dat was een kleiner, dat was het Zandvoort uh, Art. Um, dus die drie nummers had ik dus opnieuw gedaan voor dit concert. En ik had ze zelf gekozen vanwege de opbouwende energie, je hebt rustig, dan een beetje hebben met je. Je hebt iets vrolijker. En een heel bam nummer. Ik vond dat Zuid-Koreaanse nummer ook echt heel mooi, heel vernieuwend, heel goed opgebouwd. En je stem paste er echt zo perfect bij. Ja, ik was een beetje nerveus om een emotioneel nummer te doen. Ik dacht, ga ik dat overbrengen of word ik gewoon? is het genant of wordt het, komt het wel echt over? De emotie die ik wil overbrengen met het nummer. En Dus het was nieuw voor mij om een emotioneel nummer zelf te spelen. Maar ik vond het een heel mooi nummer. Ik had, uh, oorspronkelijk had ik eerst het bladmuziek gevonden voor alleen het piano. En wist ik niet eens dat er zang bij was. Toen had ik later nog het nummer opgezocht op Spotify. En toen zat er ook nog zang bij dat ik heel erg mooi vond. Dus dat heb ik er toen nog bij gedaan en bijgeleerd voor de New Wave. Concert, het Zandvoort Art Concert, ja. ja. Echt heel goed. En naast mij staat iemand die eigenlijk het al helemaal gewend is om hier te spelen. Dit wordt jouw vierde keer, hè? Klopt, ja. Vier keer. Ja. En vier keer natuurlijk een heel ander nummer. Je gaat niet elk jaar hetzelfde doen. Vorig jaar was ik hier voor het eerst bij en toen was ik echt verbaasd over hoe prachtig het was. En nu heb je één nummer, één compositie. Eén lang nummer. ja. Van Chopin ga ik spelen, uh, de eerste ballade, dus ongeveer denk ik negen minuten duurt het, dus ik hoop dat... Helemaal uit je hoofd? Ja, helemaal uit mijn hoofd, want als ik dat speel heb ik geen tijd om alles om te slaan, dus ik moet wel uit mijn hoofd, ja. ik... Hoe doe jij dat, negen minuten uit je hoofd? Nou, ik leer het gewoon stukje voor stukje en dan blijf ik het maar achter elkaar spelen en dan op een gegeven moment zit het zo erg in je vingers, dan denk je er niet meer over na. Ja. En begrijp jij... Uh... Want Chopin heeft deze muziek natuurlijk heeft hij wat ik las in 1835 heeft hij dat soort van zeg maar uitgebracht. Maar daarvoor was hij al schetsen aan het maken in Wenen. Kan jij zijn muziek goed begrijpen? Snap jij waarom hij dan zo'n mooi muziekstuk heeft gemaakt? Nou, ik kan hem zelf niet heel goed begrijpen, maar als ik op YouTube ga kijken naar uitleg erover en zo'n soort masterclass erover. Dan leggen ze precies uit van hoe dat is opgebouwd en, en dan snap je het wel. Dan, dan kan je precies welk stuk wat betekent en hoe, hoe dat werkt. Dus. Nou, dan kan je namelijk zijn emotie erin kwijt. Hè? Ja, klopt. Ja, en uh, ook, ja, het gaat vooral om hoe hij dat heeft opgebouwd en waar, dan, waar het heel spannend moet zijn en waar je heel hard moet spelen. En dat je dat dan goed eruit kan gaan, ja. Dus wij gaan dat straks natuurlijk nog even beluisteren. Want jij moet nog optreden. En dan snappen wij straks ook waarom jij bepaalde stukken harder speelt dan... Ja. En nu iets heel anders, iets praktisch. Je zei, ja, ik ga studeren. Dit wordt waarschijnlijk de laatste keer dat ik hier bij ben. Ja, ja klopt. Misschien kom ik nog een keer kijken, maar... Ik ga wel stoppen bij New wave, omdat ik natuurlijk uh, op kamers ga. Dus ik denk dat dit de laatste keer wordt, ja. Maar jij gaat toch niet stoppen met muziek maken? Nee. Ik ga zeker zelf nog door, maar... Nog, ja, het wordt lastig om op kamers te gaan en hier terug naar Zandvoort te komen met uh, pianoles, maar ik blijf wel altijd spelen. Ja, want hoe vaak had jij een les in de week? Eén keer per week. Eén keer per week. Nou, dan gaan wij extra genieten van jou straks. En uh, alvast heel veel succes. En voor jou heb ik nog een vraag. Want Julian heeft in uh, Afrika gewoond, wel drie jaar. He? en uh, Heeft de muziek in Afrika jou beïnvloed? Nou, het was in Afrika dat ik was begonnen met muziek beoefenen. Toen had ik eerst drumles genomen. En toen daarna had ik nog ontdekt van, oh je moet piano proberen. En ik vond piano een heel mooi instrument. Heb ik drum, drums eigenlijk laten vallen, ben ik eigenlijk bezig geweest met muziek. Toen ben ik naar verhuisd naar Nederland en ben ik sinds tien ook nog bezig met muziek. Dus ik ben eigenlijk in Afrika begonnen met muziek spelen. De school waar ik op was, was een hele muzikale school. We hadden vaak musicals. En optredens voor muziek voor dan andere mensen. Dus toen was ik al een beetje bezig met performen. Zonder dat ik zelf echt wist dat ik hier iets mee wou doen. Dus, ik vond het, dus sowieso was Afrika een beetje de kickstarter voor wat ik later een beroep wil laten maken. Ja, want je wil je carrière ervan maken hè? Ik mag hopen dat het gaat lukken. Ik zet er voor in. Je hebt heel veel talent, dus dat moet haast lukken. En jij wil jij je carrière van de muziek maken? Want je zegt ik ga op kamers. Ga je naar het conservatorium? Volgens mij heb ik dit vorig jaar ook al gevraagd. Ik weet niet meer wat ik toen zei, maar nu, voor nu denk ik het niet. Ik ga gewoon piano als hobby houden, dat doe ik. En een andere carrière doen. En zelf dan altijd, ja, dat vind ik het leukste, gewoon thuis dan een beetje oefenen. En uh, niet eens veel verplichtingen eraan, maar ik vind het ook leuk. Maar ik denk toch dat ik het als hobby hou. Niet, uh... Een hele mooie hobby, waar wij allemaal van genieten. Uh, ik hoop dat jij er wel weer volgend jaar bij bent. Huh? En ik hoop dat jij als bezoeker er dan bij bent. Ja, hartstikke bedankt jongens. Oké. Okay. Het van, van, de, van het Zangvoort mannenkoor en vrouwenkoor, toch? Zangvoort heet het inmiddels, het, het gemengde Zandvoortskoor. En tevensbenningmeester van de stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort. Oeh, kijk eens, ook dubbele taken. Volgens mij heeft iedereen hier dubbele taken in Zandvoort. Ja, ja we hebben veel vrijwilligers nodig. En zonder vrijwilligers bestaan er geen verenigingen. Hoe lang bent, bent u al lid van uh, het koor? Nou, van het koor... Uh... Ja, het, het koor even... Nou ja, het, voorheen was het dan een mannenkoor. Daar ben ik middels elf jaar lid van. Eh, tien jaar penningmeester. En op een gegeven moment werd het koor te klein. We hadden een te beperkt aantal mannen om het nog financieel rendabel te krijgen. Daar hebben we er gemeenkoor van gemaakt. Nou, heel veel dames erbij gekregen, dus erg leuk. En ook mannen erbij gekregen. Ja, wat eerst niet lukte met alleen een mannenkoor... Maar nu het gewenkoor is wel. En inmiddels is dat leuk gemengd. Hoeveel leden? Uh, nou, 57 leden nu. Dus dat is een mooi aantal. Heel mooi aantal. Heel... Daarom duurde het ook wat langer voordat jullie allemaal op het podium stonden. Ja, dat is even een klusje. En Er zitten wat oudere mensen bij die wat, ja, wat moeite hebben trappetje op en af te komen. Maar dat gaat, dat gaat uiteindelijk allemaal prima. En hoe heb, heeft u het ervaren zo? Uh... Uh, het mannenkoor en het uh, vrouwenkoor zo bij elkaar? Nou, ik begin even aftasten. Het was voor de mannen natuurlijk vreemd dat er ineens uh, vrouwen bij kwamen. Het geeft toch een andere dynamiek. Maar het wende heel snel. En ze zaten ze eerst nog wat apart in groepjes. Uh, inmiddels er zit alles keurig niks door elkaar heen. En dat, uh, dat is gewoon echt superleuk. En de stemmen mengen zich heel, heel vrij. En wat een bijzondere bijeenkomst is, of bij, bijeenkomstigheid is omdat het eerst een mannenkoor was, hebben wij een koor met heel veel mannen. En dat is misschien wel uniek in Nederland. Dus meedoen met de korrenbattle? Nou, dat gaan we niet doen. Dat, uh, nee hoor, dat lijkt me een tikje te hoog hooggegrepen, maar uh, we blijven een enthousiast de amateurkoor. Nou, zodanig nog een keertje optreden. Ja. Dus uh, daar gaan we jullie zo aankondigen. Heel veel plezier, dankjewel. Vooral aan Carina. Carina. kun je de mensen erbij. Je bent er gewend om uh, ze weer naar binnen te halen. Ja, dat ga ik nu niet zo doen. <laughs> Dames en heren, het is de hoogste tijd. Hallo? Oké, okay, nou gelukkig. <laughs> Zullen we? Ja. Jullie staan sneller dan net, moet ik zeggen. Ja, maar het ziet er ja. nog steeds, goed, uh, steeds even goed het. uit als uh, net. Zien ze, er, zien ze er mooi uit, hè? Ze zien er heel mooi uit. Heel en heb ik het niet over de eerste rij en de tweede rij. Nee, achteraan ook. De leuke ja, als, Oh ja, ja, ik zag het al, ja. Uh, weet je, wie er ook inmiddels al, al vroeg in de middag is aangeschoven. De wethouder van cultuur, Gertjan Bluis, nou, hartelijk welkom in... nog. Welkom. Ja, dan mag ik weer eens even voor klappen, dames en heren. Ja, ja, want er, ik mis één koor natuurlijk. Ja, uh, Gert-Jan was uh, bij de leadzanger bij de Agata-koor. De leadzanger. Maar, maar de Aagdenakkoord kon helaas niet meedoen, we wegens ziekte van een aantal stemmen, moest het helaas uh, afzeggen. Maar we hopen weer dat ze volgend jaar weer ja. bij zijn. Nou, dat hoop ik ook, want ik vond het vorig jaar echt heel erg mooi. Dus ja, Zeker. we hopen het. We uh, gaan door, hè? Wat gaan we doen, Karina? Ja, we beginnen met iets heel moois. Zeg bella ciao. Bella ciao. Bella ciao. Ah, Bella ciao. En hey, nee, moet jij zeggen ciao, bello? <laughs> ja, van Miska Ziganov. En een arrangement van uh, Frans Cox. Uh, ja, het be betekent natuurlijk in het Italiaans dag schoonheid. Het is een Italiaans strijdlied. Dat tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt werd door de, ja, door de partizanen. Uh, zij wilden zich verzetten tegen het fascisme en het nationaal socialisme. En het lied is uitgegroeid tot een wereldwijd verzetslied. En in 2018 werd het lied opnieuw... Bekend door de televisieserie La Casa de Papel. Ah, mooi, dat was een mooie serie. Si, si, si. Uh, dan gaan we verder met het alleluia natuurlijk, wat iedereen bekend, Lennart Cohen. Uh, het geschreven in 1984 en sindsdien zijn er al 200 versies van uitgebracht. Zo'n mooi song is het. Um, wat hebben we nog meer? Ja, een liedje die ik vroeger ook zong, toen ik in het koor zat. Ah, nou, Dona, donna. Vertel jij het dan Ja, maar. ik vind dat echt een heel mooi lied. Van Dos Kelbel. Oorspronkelijk was het in het Jiddisch. En um, uit 1941. En dan zongen ze Dana Dana. En midden jaren 50 werd het lied in het Engels vertaald en populair door uh, Joan Baez in 1960. Ah, ja, ja, ja. Nou, dat gaan we direct allemaal horen. En dat allemaal onderleiding van Frans Cox. Waar is hij? Ah, <laughs> daar Frans is Frans. En, en met muzikale begeleiding van Joep van der Winde. Veel plezier weer.